Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Per direct gaan er minder goederenwagons met gevaarlijke stoffen over het spoor... in Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland. Staatssecretaris Dijksma wil op die manier weer aan de wettelijke normen gaan voldoen. Eerder dit jaar bleek dat die normen behoorlijk werden overschreden. Door werk aan de Betuwelijn, de belangrijkste goederenlijn... reden er veel te veel wagons met gevaarlijke stoffen over andere spoorlijnen. Vooral in Brabant en bij Amersfoort reden er veel meer treinen met brandbaar gas dan toegestaan. De Belgische vakbonden willen gaan staken vanwege de reorganisatie bij ING. De bonden roepen op vandaag het werk neer te leggen en willen vrijdag officieel gaan staken... ING schrapt de komende jaren 7.000 banen in de Benelux, ruim 3.000 in België en 2.300 in Nederland. De Feyenoord-supporter die gisteren tijdens de wedstrijd tegen Willem II in Tilburg van de tribune werd gegooid is zelf ook opgepakt. De politie hield hem en vier anderen aan in het centrum van Tilburg omdat ze niet wilden weggaan toen agenten dat vroegen. Tijdens de wedstrijd sloegen fans van Willem II een paar Feyenoord supporters die in het thuisvak waren beland. De man die over een reling werd gekieperd raakte licht gewond. De railschoppers krijgen een stadionverbod. Een vrouw van 47 uit Emmen is opgepakt voor een dodelijke woningbrand. In februari zou ze brand hebben gesticht bij de buren. Daarbij kwam een vrouw van 31 om het leven en raakte twee jonge meisjes zwaar gewond. De buurvrouw had ruzie met het slachtoffer. De Nobelprijs voor de geneeskunde gaat dit jaar naar de Japanse celbioloog Yoshinoru Oshimi. Hij is de ontdekker van een mechanisme dat een rol speelt bij het afbreken van cellen. De komende dagen worden ook de andere Nobelprijzen bekendgemaakt. Het weer dan nog op steeds meer plaatsen zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen zonnig en droog en ongeveer dezelfde temperatuur. Na morgen wordt het frisser. Dit was het in ons. Op... Dit is Wijnald van de ANEB.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 50 sigaren. En in zo'n kistje zou ik dan hebben gekund, zei mijn moeder. En dan kon het deksel, dekseltje nog dicht ook zijn. Ze. Ja. Maar ze heeft het natuurlijk nooit kunnen, onder, kunnen bewijzen. Want ze kon geen, geen, geen kistje kopen van 50 stuks. Dat was veel te duur. Ja, mijn vader rook, die rookte de sigaren. Rookte wel sigaren, maar een stuk. Voor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 Die moet je voorstellen, ik lag in de wieg. Ik lag in de wieg. En ik had aan de wieg. Wacht even. Ik had een gordijntje aan de wieg. En dat gordijntje was zo. zo was een poppenkast, zou ik maar zeggen. Poppenkast, zo. En er kwam kor. tante kor. en die stak dan die kop van haar.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 Ja, Charles. Uh, jij, jij hebt Joop gebeld. En ja, en, en, uh, ja, want normaal gesproken hebben we natuurlijk om kwart over één... op de maandagmiddag uh, ja. een gesprekje met Joop. Omdat hij natuurlijk als razende reporter overal komt. Ja. En uh, van alles te vertellen heeft wat er zo al gebeurd is het, uh, in zo'n weekend. Mm -hmm. Maar uh, ja, hij is zo razend. Hij is zelfs nog aan doorrazen. Hij heeft gewoon geen tijd. Heeft geen tijd? Ja, er schijnen uh, vandaag ook... Uh, Mysterieuze dingen te gebeuren. waar hij als reporter bij moet zijn. Ja. En, uh, oh, hij gaat langs de route staan waar ik straks voorbij kom. Waarschijnlijk, ja. ja. <laughs> nee, ik... hij kan daar helaas nog niks over vertellen. Maar ja, mm -hmm. goed, dat houdt dus ook in. Ja. dat hij ons niet kan vertellen. wat er allemaal gebeurd is het afgelopen weekend in Zandvoort. Maar, jij... maar ja, ik weet ongeveer ook wel, hoor, wat er gebeurd is. Kijk, we hadden ook. Uh, de zaterdag en de zondag Little Brittany in, uh, in Zandvoort. Ik weet niet of jij daar wat van mee hebt gekregen. Nee. nee nou, nee. Dat was het, het British Race Festival, om het in het Engels te zeggen. Ja. En uh, dat was uh, op het circuitpark Zandvoort vond dat plaats het afgelopen weekend. En uh, nou, dat was dus gewoon echt onderdeel van het Britse Rijk. Want de bezoekers die de toegangsweg opgingen bij, bij het circuit... die konden ook nog lezen, u verlaat nu... De EU. Oh? En uh, ja, <laughs> zo met ver met alles, gaat dat. Het alles met die Brexit te maken natuurlijk. Ja, zo ja. is het, dat denk ik. Nee, maar het vormde twee dagen lang een hele mooie mix van uh, boeiende races, uh, bijzondere demonstraties, uh, enthousiaste merkenclubs en uh, het allereerste concours d'alledaags is ook uh, gereden. En. Uh, ja, het uh, British Festival uh, ontving uh, twee All-British raceklassen. De Mini Seven Racing Club vermaakte het publiek met uh, closing racing en spektakel. Inclusief af en toe een uh, opgeteld 10-inch wieltje. Zoals ze dat noemen. Wat het is, weet ik bij God niet. Want ik heb het niet met eigen ogen gezien. En... Uh, ja, zelfs onze collega's hebben meegereden, Charles. wie zijn dat dan? Albert-Jan Jan, Albert Jan Vos en Rob Harms hebben oh. meegereden over het circuit. Omdat uh, uh, Albert-Jan oh, heeft... Oh, vandaar een, uh, dat er nou geen bomen meer staan. Oh, <laughs> oh, oh, oh, oh nee, die bomen hebben er nooit gestaan. Dus. <laughs> nee, die stonden er al niet. Oh, die er nee, al nee, niet nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> okay. Nee, maar dat was er dus uh, te doen het weekend in Zandvoort. En dan hadden we natuurlijk nou, en dat was gewoon echt niet normaal meer zo populair als dat dat deze zaterdag is gebleken. 1 oktober bestond het uh, Zandvoortse koor, de beachpopzingers 10 uh, jaar. Ja, oh ja, daar L heb ik L iets van uh, vernomen voor jaar. Ja, joh, dat kan haast niet anders dat je daar wat van vernomen hebt. Want. Het is natuurlijk elk jaar uh, bedenken ze uh, daar een thema bij... bij de Korendag. Ja. Die ze ieder jaar organiseren hier in het dorp. En uh, nou, ieder jaar weten ze daar weer iets ludieks van te maken. En uh, dit jaar, omdat het dit jaar het tiende jaar was... dat ze de Korendag uh, houden... Um, hebben ze van alles van de afgelopen tien jaar... Uh, wat, wat aangetrokken en uitgebeeld... En, nou, het was één grote happening. En de kerk waar het, uh, waar het uh, allemaal georganiseerd werd... in het dorp op het Kerkplein. Dus meen ik de hervormde kerk? Of is het nou de protestant? Nou, dan weet ik het niet meer. Nou, ik weet het maar het maakt niet uit. In ieder geval, uh, het is best een grote kerk. Maar die kerk heeft eigenlijk de hele dag van ochtends... tot s avonds bommetje vol gezeten. En uh, nou, er waren koren tussen waarbij je gewoon... Kippenvel kreeg. Echt waar. Okay. Nou, voor de rest werd er rondom de kerk ook van alles georganiseerd... wat in het teken stond van die afgelopen tien jaar. Um, er was eten, er was drinken, er was taart. Er was van alles te doen en te beleven en te zien. Een grandioos succes, dat tienjarig bestaan van de beachpopzingers. Uh, we kijken gewoon allemaal weer uit naar het volgend jaar. Uh, wat dat weer gaat brengen... En, Zeker naar de volgende tien jaar, hè? Wat, wat er over twintig jaar, of wat met het twintigjarig jubileum weer bedacht wordt. Okay. Of misschien doen ze wel twaalf en een half, weet je veel. Weet jij trouwens het verschil nou, ja. tussen een koordje en een touwtje? Een koordje en een touwtje? Ja. Een koordje en een touwtje. Ik denk dat je het over koordje hebt met een D. Maar goed, nee, weet ik niet. Zou ik nou, maar een, zeggen. Touwtje niet zingen, een touwtje kan niet zingen. Een touwtje kan niet zingen. Godzame. Een koordje wel, hè? Ja, maar het koordje dus kan niet <laughs> knopen. Nou, oh, kan wel, sommige ja. koortjes kan je geen taal vastknopen. <laughs> is nou, ik kan niet. er geen taal meer aan vastknopen. Nee, hey, maar leuk. Ja, ja uh, dat dus. Was Ruud Jansen er ook nog met zijn koor? Of niet? Nee, oh. nee, nee, nee. Er hadden zich... Uh, Cifolta, hadden, ja, ja, nee. Hij heeft nu twee kooren, trouwens. Oh. Ja, hij heeft er weer eentje bij. Hoe heet er hij ook alweer? Iets met broers en zussen of zo. Oh, oké. Okay. Ja, en... Um, maar ja, die zijn net begonnen, dus die zullen nog niet optreden, denk hmm. ik. Nee, er hadden zich zestig koren gemeld. Zo. Ja, om te komen optreden. Dat lijkt en, het was al uh, het Festival, was ja, dat? Joh, ja, joh. Daar gaat het inderdaad steeds meer op lijken. En er, ja. hebben zich, er zijn twintig koren gelood om mee te doen. En uh, naar ik begrepen heb, was zeker ook de afsluiting van de hele dag heel spectaculair. Ik heb foto's gezien dat iedereen met hoedjes op zat. En uh, ballonnen. En, uh, nou, één groot feest. Ik was daar niet bij. Mm -hmm. Want ik had ervoor gekozen om uh, naar de boulevard te gaan. Naar het optreden van uh, Dennis van de Geest en uh, Gerard Joling. Oh, Wat gingen die was... samen doen? Judoën? Of, uh... Nee, niet samen. Na elkaar. Ja, ieder apart hadden ze een optreden. En dat was dus uh, ter uh, gelegenheid van het 40-jarig bestaan van... Uh, Casino Zandvoort. Oké. Okay. En uh, dat was geweldig. Uh, iedereen die er was, heeft genoten tot en met. Het was één groot feest, zeker met uh, Gerard Joling, die constant om handjes vroeg. Maar Zandvoort, die handjes. Nou, en dan ja, ging ja. iedereen weer en uh, had een heel leuk repertoire uitgekozen. Ja, maar en, als je uh, die man in het casino uitnodigt, moet je toch ja. maar afwachten. Het blijft de gok. Wat dan? Blijft de gok. Zo'n grote neus bedoel nee, je? In het casino, blijft de gok. Oh, het uh, oh, casino. Oh, ik, ik zit er zijn neus te denken. Dat was toch een mop van Max de Jeur? Ja, ja, ja precies. Nee, maar uh, een, een hele mooie avond. De burgemeester was er ook. Die heeft een toespraak gehouden uiteraard. En uh, ja, er was geweldig vuurwerk daarna. Nou, iedereen was uh, helemaal overdonderd. En uh, er hing een fantastische sfeer... En uh, ja, die hele zaterdag was het. Dat zei ik al aan het begin van het programma. Het was net hoogzomer. De terrassen zaten vol, overal mensen aan het eten, flaneren. Uh, Eén grote pool van gezelligheid. En terwijl ook, het weer toch niet zo meewerkte, dacht ik. Hè? Nou, het was niet slecht, Jarol. Oh. Het was niet slecht. Het nou, was, was toch wel Leiden. een graad of negentien. Ik was in Leiden. Ja. Want je had natuurlijk Leiden ontzettend. en Dat begint ja. dan al op vrijdagavond. Ja. Uh, ...zaterdag, zondag, maandag natuurlijk vandaag ook nog... ...want dat is, ja. vandaag is het de 3 oktober... En dat is de datum van Leiders ja. Z. Maar daar was het uh, ja, af en toe toch een beetje buierig... ...en uh, een beetje winderig. En, uh, nee, we we ja. hebben wat dat betreft hier in Zandvoort enorme mazzel gehad... Mm -hmm. ...want de regen begon pas zo ongeveer zo'n anderhalf tot twee uur... ...nadat het vuurwerk uh, op het strand geweest was... Okay. En het was heel geweldig. Want het vuurwerk was niet alleen op het strand. Maar ook vanaf de boulevard. En dat ging gelijktijdig op. Op de beats van de muziek. Nou, Dat was echt heel apart. Heel mooi. Heel Kostte spectrisch. nog moeite zijn gespaard om uh, dat 40-jarig jubileum te vieren. Ja, dat en, zou ze eigenlijk met, uh, met de jaarwisseling ook moeten doen. Hè? Dat je... Dat je... Dat Eén gewoon... groot vuurwerk in ja, plaats dat... van dat iedereen op straat. Ja, aan uh... die anderhalve pijl die je dan omhoog ziet gaan. En, ja, ja, weinig, ja, weinig spectaculair. En uh, als je wow. pech hebt, kijk maar in je ogen. Ik vind hier in Zandvoort vind ik altijd wel heel spectaculair vuurwerk hoor. Ja, ja prachtig vuurwerk, steekt iedereen af. Ja. ja, je ziet wel wat. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Nou, bij, nou ja. ons, bij ons in de buurt, uh, nou. No. Nee. Nee. Ik heb het, nee, Magertjes. wat jij net vertelt, de, dat je dus professioneel vuurwerk uh, afgestoken ziet ja. worden, dat vind ik wel. Ja, dan, dan zie je echt wat en dan gebeurt ja. er echt wat. En, ja, zeker. Uh, en bovendien ja. is dat dan ook uh, veel veiliger. Je hebt al die rottigheid in met die, met, die, met, die, met die kinderen allemaal, ja. met die rotjes Plot. en die gronde keukenmeiden. En, ik en iedereen kan gewoon genieten ervan. Ja, ja we hadden, ik, ik meen me te herinneren, vroeger in Zandvoort had je regelmatig uh, zomers uh, vuurwerkshows. Ja, dat heb ik ja. ook nog al ja. ja, hè? Ja. Ja. Nou, Hé, hey, uh, Dolly. Uh, ja. We gaan nog even muziek draaien voordat we naar het nieuws gaan, denk nou, dat ik. Dat heb toch? Je. je... haalt me de woorden weer Ach, uit, jongen, ja. Ik zou zo presentator kunnen worden. Ja. <laughs> ik ga naar huis. Ah, nee, ga blijf. Blijf <laughs> bij mij. Oh, jee. <laughs> uh, ja. onzorgvuldige fluister. Ach, jeetje. Kerleswisker. Ah, ja, daar komen problemen van. Met zo dadelijk om de klok van half twee, uh, omstreeks de klok van half twee. Uh, natuurlijk door je weer met uh, het regionaal, Niels, en het weer. En ook het liedje van de, van de sidekick, toch? Ja. Ik hoop wel dat ik nou in één keer de goede pak dan. Maar goed, uh, we zullen het merken. Dan had ik het zelf beter uit moeten zoeken, joh. <hijen> But in the truth pain. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dan volgt hier een kleine update van het regionale nieuws van 3 oktober 2016. In de nacht van zaterdag op een zondag, het afgelopen weekend rond 3 uur... werd er melding gemaakt van een vechtpartij in de Haltestraat. Het bleek dat er ter plaatse een mishandeling had plaatsgevonden. Een jongen van 16 en een man van 42 jaar, beide uit Zandvoort werden op verdenking van openlijke geweldpleging even later aangehouden. Op vrijdagmiddag hield de politie op de Grote Krocht... een 19-jarige man uit Guttekoven, dat is een dorp in de gemeente zittart geleen aan, wegens het bezit van vermoedelijk harddrugs. De politie zag de man omstreeks kwart voor drie... in een personenauto rijden op de Grote Krocht... En bij controle van het kenteken bleek de auto niet verzekerd te zijn. Nadat de auto aan de kant was gezet, bleek bovendien dat de bestuurder nog een forse geldboete op boete open had staan. Om die reden werd de auto buiten gebruik gesteld en overgebracht naar het politiebureau. Tijdens het vervoer viel het de politiemensen op dat de autoradio los in het dashboard hing. Achter de radio bleek een plastic zakje te liggen waarin een wit poeder zat. Hierbij gaat het vermoedelijk om cocaïne. De politie nam de drugs- en de personenauto in beslag... en de verdachte is aangehouden en de recherche heeft de zaak in onderzoek. Een agent heeft vrijdagnacht zijn hand gebroken... bij een aanhouding in het centrum van Haarlem. Aanleiding was de aanhouding van een man die bewust zonder enige aanleiding... de confrontatie opzocht met politieagenten. Hij riep naar een van de agenten dat hij niet zo breed moest lopen en dat hij wel een één op een gevecht aan wilde gaan. Omstanders gingen zich ermee bemoeien, waardoor de situatie escaleerde. Zo'n zes politiewagens en vier bikers waren binnen no time in de Smedestraat. Op de achtergrond stond een politiehond bij. Uiteindelijk wist politie Haarlem de situatie goed te managen en was het binnen een mum van tijd weer rustig. Helaas moest hiervoor wel drie personen worden aangehouden. Het conservatorium van een hogeschool in Holland in Haarlem... krijgt een hoge beoordeling in de nieuwe keuzegids HBO 2017. De opleiding krijgt hiermee de speciale kwaliteitszegel Top Opleiding 2017... Voor het conservatorium is dat de tweede kwaliteitszegel op rij. De opleiding muziek van in Holland komt bij Elsevier op een tweede plek na de Hanse Hogeschool. Elsevier laat zien dat studenten bijzonder te spreken zijn over de docenten en de faciliteiten. Op de vraag of studenten de opleiding ook zou aanraden aan familie, vrienden of collega's... geeft 87% van de studenten aan dat te doen... De jaarlijkse special beste studies van Elsevier baseert het overzicht op de cijfers en onderzoeksresultaten uit de Nationale studentenenquête. En dat gaat over contacttijd, rendement, toelating en selectie, studentenpopulatie en internationalisering. Dan het laatste berichtje. Een meisje is maandagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in Aardehout. Het slachtoffer zat op de fiets en werd geraakt door een auto. Na de botsing met de auto kwam het meisje enkele meters verder op het asfalt tot stilstand. Het slachtoffertje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Zandvoortenweg was door het ongeval deels gestremd, waardoor het spitsverkeer tussen Heemstede en Zandvoort vertraging had. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een wisselvallig weekend met flinke buien ziet het weerbeeld er vandaag weer een stuk beter uit. Er zijn weliswaar nog wolkenvelden en er is lokaal nog een bui mogelijk. Maar smiddags wordt het steeds droger met steeds meer zon. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt naar waarde rond de 18 tot 19 graden. Vanavond en de komende nacht is het nagenoeg helder... en bij een naar oost draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen is het prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind... stijgt de temperatuur naar maximaal... 17 graden. En dan was dit weer het weerbericht volgens Rico Schreuder. Het liedje van de Zijke. Op zie je bensan.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 Company can't get enough of your love It's just tumble and dice Rolling Stones Dames en heren. Yeah. Zwart, zwarte Betty komt binnen. Oh nee, het is Dolly. <laughs> <laughs> Wat is dit dan? Oh. Black Betty. Oh. Woe. Nou, je begon, he, je begon heftig. Ja, ja. Maar je gaat er ook weer heftig uit. Ja, dat is het. zo is dat. Ja, op deze manier zakken de pistoletjes beter, Dolly. En, <laughs> Die croissantjes ook, die zakken veel beter. <hijen> Blijven mensen wakker blijven. <middels> ah, dat gaat wel lukken zo toch, doei. <middels> We muziek Bang Back, bang, mewaan. Bang, mewaan. Oh. Ja, hem gewoon bij, nog weer het meur, ongeveer het, het, het, het, het rip met het waar met Rutje. Dit is zijn klassieke par. Nou, laat ik het maar nou niet horen. Nou, misschien luistert hij het hier wel mee. Oh, heerlijk, nou, dit, dit was dit Moet je echt eens draaien. Dit is echt luk. Het wordt heet boven, heet boven wordt er wel, maar die raakt daar wakker van. Ja, nou, dat kan je wel stellen, ja. ja en Bach. Jongen, jongen, jongen, jongen. En Bach vindt dat Bach gezellig, hè? Ja, zo is het maar net, ja. ja nee, maar goed, dit he, he. was Ram Jam met Black Baddy. En het is heel, overigens een grote hit geweest, dit hoor. Ja, Echt. Heel lekker hoor, dit, hè. Echt muziek, hoor. Sam, eh, die drums. oh man, heerlijk. He, heerlijk, hè? Ja. Hé, hey, uh, iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. Ook en, dat en, nog. Ja, ook dat nog, ja. En daar gaan we ermee uit. Ja. Ja, want het is alweer uh, bijna uh, twee uur. Dat ja, wil zeggen, ja, luisteraars, ja. dat het nieuws weer voorbij komt. Ook nog wat reclame erachteraan. En dan mag u de rest van de middag, mag u zelf weten wat u doet. Ja, onze speeltuin gaat dicht. Ja, zo is dat. ja, wij gaan weer naar huis. We zijn er weer uh, volgende week. Althans, ik niet. Want ik ben volgende week... Uh, oh. Nee, ja, dat vergeet ik nog helemaal te melden. Dan moet ik oh. naar de neuroloog. Oh ja. En het is om kwart voor ja. twaalf, dus ja. Ja, dat, nee, dat ga je niet redden. Vaak niet redden. Nee, nee. Dus dan moeten we vervangen. Alle, alle collega's die luisteren. Ja, meld u al. Ja, als je door die. Hulp, help. help. Nou, misschien wil ik u het wel weer herhalen met de donderdag of zo. Ja, dat zou toch kunnen? Ja, ja, ja. We gaan het proberen. Nou, in ieder oh, geval, okay. luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dolly, heb jij nog wat toe te voegen? Dat je zegt van, nou, dat heb ik er even kwijt. Nee hoor, ik wens gewoon iedereen een hele fijne maandag. En uh, morgen dan zijn uh, Ruud en Sandra er weer met Zandvoort luncht. En dan op donderdag Ruud en ik. En uh, ja, nou, dat wij weer een koppeltje worden. Dat duurt dan even twee weken. Ja. Huh? Is ik zou zeggen, fijne dag nog. En bedankt voor het luisteren.